is love Time is love. Was is voor goed achter deur, en ik verlang er geen seconde naar terug Ik wil de eerste zijn, aan wie jij elke morgen.